7 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Buinhoop in Haren na Facebook rellen. 25 reelschoppers opgepakt en 25 mensen licht gewond. En doden in Libië bij protest tegen milities. Reelschoppers hebben gisteravond in Haren veel schade aangericht. Duizenden mensen waren naar het Groningse dorp gekomen... omdat er op Facebook een feest was aangekondigd.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 Volgens de politie heeft de onrust een enorme impact gehad op de inwoners van Haren. Een woordvoerster noemde de sfeer verschrikkelijk en angstaanjagend. De onrust was een gevolg van een hype op Facebook... die was ontstaan doordat een meisje van 16 een feestje had aangekondigd. Ze was vergeten de uitnodiging als privé aan te merken... waardoor 25.000 mensen zich aanmelden. De duizenden jongeren uit het hele land kwamen naar Haren. Volgens de politie verwachtte niemand dat er werkelijk een feest zou zijn. De meesten wilden gewoon zien wat er zou gebeuren. Een kleine groep kwam doelbewust om redden te veroorzaken... en hulpverleners te belagen, zegt de politie. Volgens burgemeester Bats was dit het ernstigste scenario... waarmee rekening was gehouden.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 De dierentuin in New York is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een tijger. De man zat in de monorail en sprong vanuit zijn karretje over een hek de tijgerkuil in. Personeel van de dierentuin wist de agressieve tijger af te leiden met een brandblusser. En daarna kon de man worden gered. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis met zware verwondingen aan zijn rug, een arm en een been.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 Het weer. Kans op een bui, vooral in het noorden van het land. Verder zijn er stapelwolken, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 15 bij een stevige wind uit het westen tot het noordwesten. Morgen eerst droog, later volgt vanuit het zuiden bewolking en regen. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 22 september. De kroniek van de aangekondigde rellen in Haar. Onze verslaggever is vroeg op en maakt de balans op van een avond ongeregeldheden. Light is goed. en gewone frisdrank maakt veel te dik. Het staat nu ook wetenschappelijk vast. Straks een reportage. En als de wetenschap er iets over zou zeggen... dan zou de conclusie zijn dat Marianne Vos vandaag wereldkampioen wordt. Maar ja, zo werkt het niet. We bellen Leontien van Moorsel om te vragen hoe het wel werkt. En wie heeft er niet één gehad? Een Opel. Meestal een kadet. Het automobielbedrijf bestaat 150 jaar. Maar er is geen reden voor een feestje. Nou, tot half negen is dit het feestje op de radio. Het NOS Radio 1 Journaal. In Haren is het Facebookfeestje gisteravond volledig uit de hand gelopen. Duizenden mensen kwamen naar het Groningse dorp. Relschoppers gooiden met flessen, met vuurwerk en met fietsen naar de ME. ME heeft charges uitgevoerd en zeker 25 mensen raakten gewond. Martijn van der Zanden was er gisteravond en vanochtend weer. En zo te horen regent het in Haren, Martijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Het ziet er hier vrij troosteloos uit. Het begint natuurlijk langzaam licht te worden en, en het regent. Ja, en als ik hier op straat kijk, ik zal het heel even laten horen... Er ligt alleen maar rotzooi. Eigenlijk uh, het hele dorp waar ik uh, net doorheen gereden ben. Overal liggen blikjes, flesjes en weet ik veel wat allemaal nog meer op straat. Ook uh, straatmeubilair, paaltjes, uh, dranghekken, fietsen. Dat uh, tref je ook nog overal aan. En bij verschillende winkels, onder andere bij de Albert Heijnen. Die gisteren ook deels geplunderd is. Ja, daar zitten houten schotten voor de ramen. Omdat uh, ja, de ruiten daar, doorheen, gesla daar door, doorheen geslagen zijn. Het klinkt een beetje als de dag na de dag. Ja, nou ja, ik denk dat mensen hier toch wel even iets anders voelen. Want de sfeer uh, was, natuurlijk, uh, ja, was natuurlijk heel naar hier. Ik was hier gisteravond ook. En ja, hoe, hoe het mis heeft kunnen gaan, dat is mij niet helemaal duidelijk. Wat natuurlijk wel duidelijk was, is dat er echt heel veel mensen deze kant op zijn gekomen. Duizenden. Ik weet niet precies hoeveel, maar het waren er echt heel veel. Het werden er ook steeds meer. En uh, ja, er werd ook flink gedronken. En toen ging het mis. Ja. Ja, tegen 9 uur lijkt het dan toch mis te gaan. Er wordt van alles naar de politie gegooid. En ook heel veel mensen die allerlei verschillende kanten op willen en eigenlijk vooral weg willen van die afzetting, daar waar de politie dus bekogeld wordt met van alles en nog wat. Bij die afzetting staat inmiddels ook een bus van de ME. En dan gaan de hekken ook de lucht in. En stroomt de menigte de stationstraat in. Dat kan natuurlijk nooit goed gaan met al de politie die daar staat. Die luisteren gek. Die luisteren hartstikke gek. Hoezo kunnen er zoveel zijn? Er kunnen toch niet zoveel mensen zo gek zijn? Hekken de lucht in. Vier vuurwerken. Je zou er maar staan met jij mee Een lantaarnpaal recht tegenover de afzetting moet het ook ontgelden. Die gaat werkelijk alle kanten op. Ja, ik denk dat hij wel een paar meter op en neer zwiept. Ik vind op zich... Uh, ik had een feestje gehoopt, maar dit is wat anders. Een beetje jammer. Ja. Enig idee hoe het komt? Ik denk dat er uh, mensen uh, het leuker vinden om uh, de boel te verstoren dan een leuk feestje te bouwen. Ja, twee busjes van de politie komen dan met sirenes. Daarachter nog een mee, jeep achtig iets. Ja, dan gaat de menigte even vooruit elkaar. En heel veel mensen proberen nu ook weg te komen. Die hebben toch wel door dat het een beetje misgaat hier. Ja, weer de hek de lucht in. Ja, dan is de menigte toch weer richting de stationsweg gekomen. En ja, dan lopen ze langzaam de straat in. Er ligt weer een hek de lucht in. Ja, dan wordt er weer gerend. Waarschijnlijk omdat de politie, die komt inderdaad deze kant op plat op mijn bek. Ja, dan komt er en mee, dus inderdaad de boel schoonvegen hier. Daarachter verschijnt ook de politie met honden om de mensen weg te halen. Er is nog wel vuurwerk, maar hier op de plek waar net nog duizenden mensen stonden, ja, daar is eigenlijk vrij weinig meer over. Het enige wat er hier nog op de straat ligt zijn lege blikjes, flessen en verkeersborden. De ME heeft het hier helemaal schoongeveegd. Het verslag was van Martijn van der Zanden. Gemeente Haar heeft inmiddels een informatienummer geopend voor de bewoners. Het publiek kan het nummer 050-311-4450. Dus 050-311-4450. Dan kunt, kunt u bellen voor informatie over de rellen. En later vanochtend geeft de gemeente waarschijnlijk een persconferentie. Kinderen jonger dan 11 jaar die elke dag één blikje fris minder te drinken krijgen... hebben na anderhalf jaar tijd een gewichtsverlies van 1 kilo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met het onderzoek is voor het eerst aangetoond dat frisdrank een dikmaker is. Tijdens het onderzoek zijn suikerhoudende frisdranken vergeleken met light frisdranken... die dus wel goed uit de test kwamen. Colette van Une bezocht diëtiste Berdien van Wezel en de twaalfjarige Jeffrey. Jeffrey, leuk dat je er weer bent. Ja. Hoe is het gegaan met je? Mm, best goed. Want um, je was bij de kinderarts geweest. En die zei ook: Van goh, het is eigenlijk goed om iets meer te letten op uh, de suiker die je elke dag neemt. Ja. Ja. En uh, hoe minder je dat? Wat eet je minder? Uh, minder snoe. Mm -hmm. Dat soort je. Ja. Jeffrey is op spreekuur bij diëtiste Berdien van Wezel. Een jaar of vier, vijf geleden zei de schoolarts tegen hem dat hij eigenlijk een beetje te zwaar was. Weet je nog hoe dat komt? Ik was. Best jong en ik was te dik. Hetgeen maar niet beter. En ik vond zelf ook dat ik moest afvallen, dus toen zijn we hierheen gekomen. Maar at je te veel? Dronk je te veel? Frisdrank? Uh, at je te vaak? At je te vet? Uh, volgens mij, ik denk wel dat ik te veel at, maar het is nu al veel minder geworden. Er is onderzoek gedaan nee. door emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Catan. En daaruit blijkt dat je beter light frisdranken kunt drinken... dan gewone frisdranken. Wat vind je daarvan? Verbaas je dat? Uh, nee, niet echt. Uh, volgens mij is light frisdranken ook uh, minder suiker en minder calorieën. Dus ik uh, denk wel dat het beter is. De professor was zelf wel een beetje verbaasd over die uitkomst. Als je bedenkt dat je meestal iets wat je niet eet... op een ander moment compenseert, wordt het wel interessant. Als je je lunch overslaat ga je bij de avondeten meer eten. En het was dus de grote vraag of die kindertjes... die hun uh, suiker moesten missen uit hun drankje... of die op een ander moment van de dag dat gingen inhalen of niet. Ja. Een kilo is best veel voor een kind, ja. jonger dan 11 jaar, in ja. anderhalf jaar. Ja, ik zat in het vliegtuig toen ik de file openmaakte en ik schrok een beetje. Ik dacht, jezus, een kilo. Ja. En het is uh, grondendeels vet, hè? dus uh, 80% daarvan is vet en wat er bij vet hoort. Hoe kan dat? Want het ging toch om suiker? Omdat, doordat je suiker eet, hou je vet wat je eet over. Want iedereen eet en vet en suiker. Dus als je zo'n zo blikje met uh, gewone frisdrank naar binnen giet... dan zegt het lichaam, oh, uh, die boterham met kaas... dan halen we de kaas en het vet, dat, dat gaan we bewaren. Want we hebben toch suiker genoeg. We zijn in de supermarkt, waar natuurlijk ongelooflijk veel frisdranken worden verkocht. Ja, het, is, het is verbazingwekkend hoeveel er staat, hè? Oh ja, U was nog nooit in de supermarkt. <laughs> nou, ik had me niet gerealiseerd... Ik, ja, ik loopt automatisch langs, dus ik had me niet gerealiseerd... dat het zo'n lange gang was vol met allemaal drankjes. Ja, en geldt het nou voor alles? Dus en voor die energy drinks, maar ook voor die gezonde appelsapjes of de gewone uh, cola's? Het geldt eigenlijk voor alles en met name geldt het ook voor de sappen. Dus je op... kunt beter cola light drinken dan appelsap? Uh, je kunt het beste gewoon kraanwater drinken. Want uh, ook in die light zit nog steeds zuur wat je tandglazuur aantast. En dat is echt een probleem bij kinderen. Dus ons advies is drink kraanwater. Als je per se iets zoets wilt, dan liever light dan iets met suiker. Nou Jeffrey, uh, het is toch altijd fijn om te weten van, uh, wat dan je gewicht is. Zonder dat ik daar een oordeel aan hang van je hebt het niet goed gedaan of je hebt het wel goed gedaan. gedaan. Want ja, je groeit in de lengte, dus dat betekent ook dat het gewicht langzaam uh, verandert. Maar vind je het goed om even te kijken? Ja, ja hoor. Oké. Okay. En wat vindt u daarvan, diëtiste Berlien van Wezel? Bent u blij met dit onderzoek? Ja, ik ben heel blij met de uitslag van het onderzoek. Want uh, aan de hand van de ervaringen adviseren we natuurlijk cliënten altijd... Uh, om minder suiker te gebruiken, minder suikerhoudende dranken te gebruiken... En het prettige is dat nu, met zo'n grootschalig onderzoek, uh, dit ook bevestigd wordt. Mm -hmm. Dus dan staan wij veel krachtiger in onze boodschap. Wat doe jij om af te vallen, Jeffrey? Mm, ik eet minder, ik sport best veel en ik drink niet echt veel fris. Nou, dan mag je gaan, staan, alsjeblieft. Valt het mee of tegen? Het mm, valt een beetje tegen. Dat betekent dat hij iets minder is afgevallen. Straks na acht uur de reactie van de frisdrankindustrie. Wat gaan we nog meer doen. De muur tussen Oost- en West-Berlijn is al jaren weg. Maar het verleden mag niet worden vergeten. En dus is Berlijn een nieuw museum rijker. Verkeersinformatie: er dus staan geen files, maar er zijn wel een aantal afsluitingen. Eindhoven, Den Bosch, tussen en Vught, is de weg dicht. Weg als wegwerkzaamheden: de A13, Den Haag, Rotterdam, Delft-Zuid, ten Kleinpolderplein, daar wordt ook gewerkt aan de weg. De A28, Utrecht, uh, Zwolle, bij Maren en knooppunt Hoevelaken, daar wordt aan de weg gewerkt. En de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, tussen oud en het Vaanplein. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Vanmiddag zou Marianne Vos wereldkampioen op de weg kunnen worden. Het zou kunnen, want in 2006 deed ze het ook. Maar sindsdien was ze het elke keer net niet. Want vijf keer op rij werd Vos de op één na beste zilver dus. En vandaag mag ze het voor eigen publiek proberen in Zuid-Limburg. De vraag is of het helpt. 19 zeilaars van Moorsel. Goedemorgen. Goedemorgen. Helpt dat namelijk voor eigen publiek rijden? Ja, dat helpt zeker. Ja, dat, uh, ja. ja, ja, ja. Ik, uh, in 1998, toen ik uh, wereldkampioen tijdrijden ben geworden, dat uh, schil met, uh, met nummer 2 schilde denk ik uh, een, een seconde, anderhalve seconde. Uh, nou, als dat Nederlandse volk niet helemaal uit hun dak waren gegaan op de Kouwberg, dan was ik volgens mij geen wereldkampioen geworden. Wat dus het, wel... Ja, want dat krijg je wel mee uh, als je op de fiets zit, want je sluit je er niet helemaal vooraf. Nou, ik in ieder geval niet. Nee, ik kreeg daar zoveel extra moraal door. En ik heb ook echt uh, hele stukken met kippenvel gereden. Het is zo machtig mooi dat je door je eigen volk ja, gewoon zo gedragen wordt. En, en zo, uh, ja, dat ze daar zijn voor jou. Dus mij heeft dat echt gemotiveerd. Ja. Lees je dan ook die teksten trouwens die op de weg staan? Want ik zie ook overal op het moment fos uh, Vos, Vos, vos uh, in, in Limburg staan. Krijg je wel mee? Dat, dat, dat gaat Marianne gaat dat uh, je, misschien uh, niet meer in de finale, maar ze rijden vandaag rijden ze acht rondjes en dat gaat ze zeker uh, dat gaat ze zeker ja. Is uh, wat u betreft ook gewoon de grootste titelkandidaat? Ja absoluut. Ik denk dat ze dit seizoen uh, bewezen heeft. Maar niet alleen dit seizoen, ook de jaren dat ze geklopt werd... was ze gewoon eigenlijk al de beste van allemaal. Nee. Ik hoop alleen dat de Nederlandse ploeg, uh, die is in de breedte op dit moment heel erg sterk. En uh, het is in het voordeel uh, als de Nederlandse ploeg de koers hard gaat maken. Dus uh, je, ze moeten in de aanval en ze moeten zorgen dat... Uh, je, uh, ...de sprinters, dat die er gewoon niet meer bij uh, zitten. En uh, dan zijn er nog wel kanshebsters. Maar als het, dan, uh, als, een, als het dan een sprint wordt van een, uh, van een groepje van een, uh, van een vrouw, vier, vijf... Ja, dan, is zij, uh, ...dan is zij gewoon de sterkste. Het moet een beetje het, uh, het patroon zijn van uh, de koers in Londen. Want daar heeft de Nederlandse ploeg hem ook hard gemaakt. Ja, ja. ja. Dus we weten dat... En daar waren ze, het is natuurlijk wel iets anders. Want daar, waren ze, daar zijn ze van start gegaan met, met minder rensters... Nou, vandaag gaan ze van start met, met zeven Nederlandse rensters. Dus, uh, je, en ze staan, uh, die rensters die allemaal geselecteerd zijn, die staan er ook gewoon goed voor. Dus die zijn ook in de mogelijkheid op dit parcours om, uh, om die koers uh, hard te gaan maken. En dat is in het voordeel van Marianne Vos. Op wie moeten we nog meer letten behalve op Marianne? Nou, Stevens van Amerika. Die, uh, nee, die rijdt, een, rijdt gewoon ook een heel goed najaar. Uh, zat, zat bij de eerste in, in de wereldbeker in, in Ploué. Uh, werd afgelopen week uh, werd, ze, uh, werd ze twee in, uh, in de individuele tijdrit. Dus uh, die, is, uh, die is in orde. Emma Pouli van, uh, van mijn team werd vierde in de tijdrit. Uh, die, uh, die kan denk ik ook uh, lang mee op, uh, op dit parcours. Judith Arendt, Emma Johansen, Dus uh, ja, het zijn een behoorlijk wat. Ik denk een stuk of vijf, zes die, uh, die mee kunnen tot in de finale. Ja, en de finale, dat zal uit een klein groepje bestaan, als ik u zo begrijp. Ja, ja, ik denk uh, inderdaad uh, dat ze die finale ingaan. Nou, ik denk maximaal acht grensters. Dus. We hopen vandaag op Kippenvel, mevrouw van Moorzel. Ja. <laughs> ja, ik denk dat het gaat gebeuren. We moeten lang wachten, want ze starten pas vanmiddag om half drie. Ja, het is wel een beetje laat. Maar goed, ze moeten voor het donker binnen zijn, zeggen we dan altijd. Ja, maar dat gaan ze zeker voor elkaar krijgen. Ik wens u ook een mooie dag. Dank u wel okay, voor het gesprek. Oké, we gaan er ook van genieten. Oké. Okay. Dag. Doei, doei. Het is tien minuten voor half acht. Tegen de omstreden Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema is al een arrestatiebevel uitgevaardigd. Maar los van dat arrestatiebevel stond er vast dat de voormalige ANC-jeugdleider volgende week voor de rechter moet verschijnen. En dat moet hij doen omdat hij verdacht wordt van fraude, corruptie en het witwassen van geld. Dan gaan we over praten met NRC-journalist Peter Vermaas. Peter, um, waarom daar toch een arrestatiebevel? Want hij moet al überhaupt voor de rechter verschijnen. Ja, dat is iedereen uh, een raadsel eigenlijk. Zijn, uh, zijn advocaten hebben gisteravond gezegd dat ze verwachten dat Malema niet gearresteerd uh, zal worden. En zij hebben het over een, over een formaliteit. Ze zijn nu in onderhandeling om, om met, uh, met het Openbaar ministerie in Zuid-Afrika... over wanneer die rechtszaak plaats gaat vinden en, en waar precies. Ja, maar hij is dus nog niet opgepakt? Nee, hij is niet opgepakt, zeker niet. En dat verwachten die advocaten dus, uh, dus ook niet op korte termijn. Nee, maar wat zit er dan achter? Waarom doen ze dit? Uh, nou, dat, dat kan verschillende redenen hebben. Kijk, uh, het kan een soort dreigement zijn. Dat is wat de Zuid-Afrikaanse media uh, gisteren uh, uh, schreven. En dat, dat klinkt heel plausibel. Um, president Zuma uh, die moet in december uh, uh, naar, uh, op voor een ANC-top, uh, waar uh, besloten wordt over een tweede termijn voor hem. En zijn een van hetzelfde tegenstanders is dus Julius Malema. En het zou kunnen zijn dat, dat de autoriteiten die uh, toch uh, Amas voor president Zuma uh, zullen, zullen uh, stemmen, um, ...Malema alleen uh, proberen bang te maken. Hij is, hij is een van de felste critici van Zuma. Hij heeft afgelopen week een persconferentie gehouden in, uh, in Johannesburg. Waarin hij president Zuma zelfs een dictator noemde na uh, de, uh, de schietpartij bij de, bij de mijn in, in Marikana, waar we veel over gehoord hebben. En uh, ja, je zou, je zou maar kunnen, uh, kunnen oppakken, hoewel deze, deze zaak dus al langer, al langer speelt. Ja, eigenlijk is het dus gewoon een ordinaire poging om een politieke tegenstander uit te schakelen. Ja, zo wordt het hier wel uitgelegd. Alleen uh, de advocaten van Malema, die ik gisteravond aan de, aan de telefoon gehad heb... Uh, die zeggen, ja, het zou natuurlijk het stomste zijn wat je wat je kunt doen. Want dan heb je helemaal de pop aan het dansen. En, en ja, ik, ik kan me ook eerlijk gezegd persoonlijk niet heel erg voorstellen dat ze uiteindelijk hem ook daadwerkelijk zullen ar arresteren. Uh, maar dit, dit, dit arrestatiebevel wat dan gisteren is uitgegeven, uh, uh, laat wel zien dat, dat de verhoudingen op, uh, op scherp staan Want deze aanklachten uh, wegens witwassen, fraude, corruptie. Die, die, die staan al ongeveer anderhalf jaar uh, overeind. En er is veel over gepubliceerd. En waarom dan nu opeens een arrestatiebevel? Ja, en dat proces, dat uh, voor volgende week was het, hè, op de rol stond... dat gaat wel ook gewoon door? Ja, dat gaat zeker door. Uh, en uh, die advocaten die zijn dus louter in gesprek nu... om te kijken wanneer het precies uh, plaats heeft. Maar dat zou in, uh, in de provinciehoofdstad Polo-Kwaan... in het noorden van het land uh, moeten plaats hebben. Daar komt alleen maar vandaan. En daar zijn ook de... Vermeenstrafbare feiten gepleegd. En dat heeft voornamelijk te maken met overheidsaanbestedingen. die, die hij via vriendjes in, in de provinciale politiek toegeschoven heeft gekregen. en uh, die niet goed en fraudeleus zijn uitgevoerd voor een weg. die na een jaar uh, uh, helemaal compleet wegzakte. En Malema is geen ingenieur. Maar heeft dan wel zo'n klus gekregen om, uh, om zo'n weg te bouwen. Is hier nou echt een bedreiging voor uh, Zuma? Want ik heb altijd begrepen dat Zuma redelijk stabiel in het, uh, in het zadel zat bij het ANC. Nou ja, dat, dat, dat is ook een beetje lastig te, te peilen. Kijk, uh, Malema heeft uh, Zuma mede aan de macht geholpen. Uh, toen Malema nog voorzitter was van de ANC-jeugdliga... zeg maar de jongere, jongere afdeling van, uh, van de partij... Toen uh, heeft hij samen met de vakbonden en met de, de, de communisten in de partij... Uh, ervoor gezorgd dat de vorige president, Mbeki werd afgezet... en Zuma daarvoor in de plaats kwam. Want zij verwachtten van Zuma een meer links beleid. Maar uh, inmiddels, drie jaar later eigenlijk maar... is, is Malema een van Zuma's felste tegenstanders uh, geworden. En hij is gewoon een heel goed spreker. Hij is een, een, een van de beste sprekers van, uh, van Zuid-Afrika... Hij weet altijd op het juiste moment op de juiste plaats op te duiken. Zoals de afgelopen weken bij, bij die boze mijnwerkers en bij boze militairen. En ja, op die manier probeert hij toch een soort verzet tegen Zuma te mobiliseren. En dat, uh, dat lukt hem aardig. Alleen aan de andere kant moet je, moet je ook beseffen, hij, hij is verder niks meer. Hij heeft geen lid meer van het ANC, hij heeft geen functie. En dit is eigenlijk uh, uh, wat hij probeert, is, is, is puur een soort profiel voor zichzelf te... Creëren en waar dat toe leidt en wat uiteindelijk zijn doel is, niemand die het precies weet. Nee, maar in ieder geval is, is, heeft het tot gevolg dat uh, een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Dankjewel Peter. Peter van Maas was dat vanuit Zuid-Afrika. Berlijn is een bijzonder kunstwerkrijker. Berlijnse kunstenaar heeft een levensgroot panorama geschilderd... van een straathoek in de wijk Kreuzberg in de jaren 80, ten tijde dat de muur er nog stond. Panorama moet een levensecht en reëel beeld geven... van hoe Berlijn er toen uitzag. In de tijd dat de stad nog gedeeld was in Oost en West. Morgen wordt het levensgrote kunstwerk... dat bij de voormalige grensovergang Checkpoint Charlie staat... officieel onthuld. Maar onze correspondent Tim de Wit die mocht alvast een kijkje nemen. En dan komen we binnen in de enorme silo. 18 meter hoog. omtrek van 60 meter... Vanuit de boksen klinkt een soort uh, straatgeluid, waardoor je ook echt het gevoel hebt dat je buiten bent. Het is ongelooflijk gedetailleerd geschilderd. Aan alles is gedacht. Je hebt eigenlijk het gevoel alsof je naar een hele grote foto zit te kijken. Zo, 3,5-4 jaar. Ik heb er bijna 4 jaar over gedaan, zegt kunstenaar Jadegar Assisi. Ik heb zelf in dit stukje van Kreuzberg gewoond en op basis van foto's en herinneringen alles zo reëel mogelijk nageschilderd. Hoe bent u erop gekomen eigenlijk om dat te doen? En dan vraagte mis irgendwan maar een vriend: die het leven eigenlijk aan de Berliner Normaal. Dus dat normaal. Een vriend vroeg me een paar jaar geleden hoe dat was: wonen aan de muur. En ik zei het op mijn verbazing dat het eigenlijk heel normaal was. Ik was eraan gewend geraakt. Ja, dat vond ik bizar en fascinerend tegelijk. Dat je went aan zo'n muur om je heen. En daarom heb ik geprobeerd het zogenaamd normale leven van toen. Te beschilderen. Dat moet men beschrijven, dat moesten men mensen erzählen. Als je in het midden van het panorama staat, sta je voor je gevoel zo ongeveer op de tweede verdieping van een van de huizen in de straat. En je kan daardoor net over de muur heen kijken. Zie je de grenssoldaten paraderen met hun mitrailleurs en met hun herdershonden. Zie je het prikkeldraad, maar zie je ook een aantal huizen in Oost-Berlijn. En kijk ik nu bijvoorbeeld naar een meisje in Oost-Berlijn, wat van achter het raam een beetje angstig, maar tegelijk ook nieuwsgierig naar het westen kijkt. En hier aan mijn kant, zou ik maar zeggen, dus aan de westkant... zie je allerlei alledaagse tafereelen. Ik zie mensen verhuizen. Er zijn twee jongetjes tegen de muur aan het voetballen. Een aantal toeristen gaan op de foto met de muur op de achtergrond. Toch, het trift het genau. Ik ben seit 87 in Berlijn En het trift het honderdprocentig. Ja, ik woonde in Kreuzberg in de jaren 80, zegt deze vrouw. En het geeft me een heel raar gevoel dit zo te zien. Het is zo levensecht. Ja, ik zie daar rechts mijn stamcafé, de winkels waar ik kwam. Ja, het geeft me aan de ene kant een gevoel van weemoed. Maar aan de andere kant ook een gevoel van. Nou ja, blij dat die tijd voorbij is. Maar anderzijds ook een geluk dat deze tijd overwonnen is. Richard Hepstraight was Oost-Duitse grenswacht in die tijd. Aan de andere kant van de muur dus. En ook hij ziet de geschiedenis weer aan zich voorbij trekken. Het beeldt uh, mijn af. Ja, al die indrukken komen weer terug, zegt hij. Ik zie mezelf daar weer lopen met mijn Kalashnikov. Die verschrikkelijk felle lampen van de wachttorens, waardoor het zelfs s'nachts eigenlijk hartstikke licht was om de muur heen. Dat was een a, nacht maar dat is hier trouwens. Wist je trouwens dat we geen wc's hadden langs de muur, zegt de grenswacht? Uh, ja, plassen deden we daardoor tegen de muur, waardoor het altijd ongelooflijk stonk daar. En de grote boodschap, ja, die deden we daar ook. Alleen gooiden we de poep dan over de muur heen. Naar het westen. In het nieuwe Deutschland geschissen en hebben ze naar het westen geworven. Maar eh, waarom nog een museum over de Berlijnse muur? Eh, we hebben toch al genoeg plekken in Berlijn waar aandacht wordt besteed aan de tijd dat de muur er nog stond. was is ook in de eigen leven interesseren könnte, wat is ook met je gerade passiert? Ja? Dat klopt, eh, zegt Assisi, maar nergens kun je ook echt voelen hoe dat was. Dat kan met dit panorama wel. Hier beleef je de muur met je hart en niet met je hoofd. Over die herzen ook, dit thema te communiceren, en niet over de kop. Dat was een reportage van onze correspondent. Tim De Wit van Checkpoint Charlie dus.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 In Haren hebben relschoppers gisteravond veel schade aangericht. Duizenden mensen waren naar het Groningse dorp gekomen vanwege een feestje dat op Facebook was aangekondigd door een meisje van 16. Jongeren raakten slaags met de ME. Ze gooiden met vuurwerk, flessen en fietsen, sloopten straatmobilair, staken een auto in brand en plunderden een supermarkt. De politie noemde de onrust in Haren angstaanjagend en sprak van een enorme impact op de buurt. Zo'n 25 mensen raakten licht gewond, onder wie drie agenten. Bij de grenzen in Haren zijn 25 mensen gearresteerd. Andere verdachten worden via camerabeelden opgespoord. Aan het begin van de nacht werd het rustiger. Veel mensen vertrokken toen het begon te regenen.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 En die voorkust heeft een grens met Ghana gesloten nadat een controlepost van het leger vanuit Ghana was aangevallen. Zeven aanvallers zouden daarbij zijn gedood. Even daarvoor waren drie doden gevallen bij overvallen op politiebureaus. Volgens de regering van die voorkust zijn de aanvallen het werk van aanhangers van oud-president Bakpo, die vanuit Ghana opereren. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op verschillende plaatsen bewolkt en valt er regen.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 Nou, lekker weer in ieder geval. De NOS, het Radio 1 Journaal. De formatie gaat heel snel. Nog een anderhalve week zijn we onderweg. En er zitten al twee partijen, de VVD en de Partij van de Arbeid... serieus te onderhandelen. Een terugblik op week 1 van de formatie. Maria Sampson en ik zijn eerder apart bij de Verkenner geweest. En nu ook gezamenlijk uitgesproken dat wij beide vertrouwen hebben... dat gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking... tussen onze partijen.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 Nu gaat het echt beginnen? Ja, u kijkt er heel bezorgd bij. <laughs> het gaat nou, zijn toch serieuze zaken? Zeker. Nou, je niet op bezorgd te kijken. Heeft u ja. dossiers bij zich om uit te ruilen? Ik heb allemaal agendas bij me, dat we ook vandaag gaan plannen. Het gaat nu echt beginnen. Heeft u er zin in? in? Ik heb er zeer ja. veel zin, zin in. Prima, is het We gaan maar doen. En hoe is de sfeer aan tafel? Heel goed. Ja, ongelooflijk. Dat krijgen ze altijd. Ja, maar het dat is met het kashuis ook. Dat is dit keer echt waar. Ja, nee, we hebben de, de formatie, informatie, moet ik zeggen, goed in gang gezet. Mick gaat nog even verder van de Rolling Stones' Start Me Up. En voor de meeschrijvers, wat heeft u nog meer gehoord? Nou, natuurlijk allerlei politici, maar ook muziek van Eddie Christian natuurlijk. Wij zijn twee vrienden, Diana Ross, Reach Out and Touch. En Paolo Abdul, Opposite A Track, was daar ook te beluisteren in de bijdrage van Joost Vullings. Gemeente Amsterdam die negeert het advies van de GGD... om acht kinderopvanglocaties van Estro te sluiten. Blijkt uit onderzoek van het VPRO-onderzoeksprogramma Argos... en het televisieprogramma Nieuwsuur. Het is opmerkelijk omdat Amsterdam na de misbruikzaak rond Robert M... beloofde de GGD inspecties beter te zullen handhaven. Kees van der Bos is van Argos. Kees, goedemorgen. Jullie komen, ja, goedemorgen weer. Jullie komen met het nieuws naar buiten. Estro, ja. uh, wat is dat trouwens voor een bedrijf? Ik wist dat ook allemaal niet van tevoren. Uh, Estro is een, uh, de grootste kinderdagverblijforganisatie van Nederland. En na, nou, ik heb laten vertellen, zelfs van Europa. En die zijn weer in handen van Amerikaans private equity kapitaal, zoals dat zo mooi heet. Uh, sinds de privatisering van de kinderdagverblijf in 2005 kan dat allemaal. Dus een grote Amerikaanse investeerder heeft eigenlijk zo'n 600 kinderdagverblijven in Nederland. Uh, in eigendom. Ja. En wat gaat er mis op die kinderdagverblijven? Ja, wat er misgaat is... Uh, tenminste wat de GGD heeft geconstateerd dat er misgaat... Eh, dat varieert van dat schrijpen groen door elkaar. Dat varieert van stopcontacten die niet op de goede hoogte zitten of aantal vierkante meters buitenruimte die niet helemaal in orde zijn. Waarvan je nog kan denken, ja, dat kan je ook wel zien als je naar de crash, eh, als je, je inschrijft bij een crash. Tot veel ernstiger zaken als eh, geen goed protocol voor veiligheid. Nou ja, we denken dan allemaal aan wat er anderhalf jaar geleden in Amsterdam is geweest, is gebeurd op een op een crash. Tot aan geen pedagogisch plan tot aan geen rust in een groep, steeds nieuwe leidsters... met kinderen slepen. Het uh, is uh, dus een, een, een heleboel eigenlijk. Ja. En zoveel dat de GGD... Het is niet alleen zegt de GGD dat we dat nu constateren... maar we hebben dat al vaker geconstateerd bij deze gebleven En nu is voor ons een punt bereikt. Verbetermaatregelen hebben geen zin meer. En die conclusie hebben ze acht keer getrokken. Het moet gewoon afgelopen zijn. Ja, maar dan vervolgens, zegt uh, Amsterdam... dat advies nemen we niet over. Waarom niet? Nee, dat is, vind ik dan wel weer verbazingwekkend. Dus de, de, de GGD adviseert, de gemeente beslist. Dat lijkt me uh, ook heel erg logisch. Dan heb je in Amsterdam sinds uh, het hofnarretje, zal ik maar zeggen... heb je een, een speciale uh, commissie, is er opgericht... handhaving, toezicht, kinderdagverblijven. Zeg ik nu even uit mijn hoofd, nee, handhaving, kinderdagverblijven... nou ja, zoiets. Uh, van, van, van, Vanaf nu gaan we goed handhaven. Nou, Je begrijpt waarom, zoiets willen we niet nog een keer meemaken... Dat bureau, bureau handhaving, krijgt die adviezen van de GGD... moet daarop gaan handhaven en zegt dan twee dingen. Uh, dat, dat hebben we natuurlijk ook aan ze voorgelegd en dat hoor je ook vanmiddag. Het ene wat ze zeggen is... Wij weten het beter dan de GGD. Dus de GGD zegt wel dat het moet sluiten. Maar zo erg zijn die dingen nou eigenlijk ook weer niet die ze allemaal constateren. Nee, we gaan eerst dus termijnen stellen. Uh, waarvan de GGD dus heel uitdrukkelijk heeft gezegd... termijnen stellen, die, die fase is echt voorbij bij deze kinderdagverblijven. Uh, zegt dat bureau handhaven? Nee, we gaan termijnen stellen en dan gaan we opnieuw handhaven. En uh, als tweede argument gaf uh, die mevrouw Koekenheim die daarover gaat, met wie we gesproken ja. hebben... Dus ik kan ze wel sluiten, maar dat ga ik toch verliezen voor de rechter. Dan gaan ze toch weer gewoon open. Goed, dat is de gemeente Amsterdam. Maar dan heb je ook gewoon de Belangenvereniging van uh, Ouders uh, in de kinderopvang. Boink heette die, die heb ik jullie ook gesproken. Die zijn vast en zeker een stuk veller. Ja, die zijn een stuk veller. Nou, dat, dat mag je ook wel een beetje verwachten van de oude vereniging. Dat is ook wel hun rol. Uh, die vinden dus dat er echt gehandhaafd moet worden. En dat hadden we toch afgesproken, dat we zouden gaan handhaven. Uh, wat uh, uh, ook wel zwaar weegt voor mij, want kijk, ik kan dat natuurlijk ook niet beoordelen. Ik ben maar een eenvoudige journalist. We hebben het ook voorgelegd aan Rien van IJzendoorn. Ik moet trouwens even zeggen, we is ook Renate Curves die dit voor ons uh, gemaakt heeft. Die moet ik even noemen, die naam. Uh, maar we hebben het ook voorgelegd aan Rien van IJzendoor... een hoogleraar kinderopvang, uh, of een hoogleraar pedagogische wetenschappen... moet ik zeggen, in uh, Leiden aan de universiteit. Die heeft die rapporten gelezen. En die zegt net als Brink, dit is geen flauwekul. Nee, ik vond dit gaat echt kinderen. Ja, precies, en de gemeente Amsterdam zou wel degelijk wat moeten doen. Nou, Jullie hele uh, reportage is straks natuurlijk te beluisteren... hier op deze zender om kwart over twaalf, Radio 1, Argos... Ja. en vanavond dus ook uh, op de televisie in het uh, televisieprogramma Nieuwsuur. Dat is om tien uur op Nederland 2. Kees, ja. uh, we gaan luisteren. Dank je wel voor je toelichting. Oké, okay, dag. Later. FC Utrecht is in de Eredivisie, nu hebben we het over voetbal, opgeklommen naar de voorlopig vierde plek. In Kerkrade werd Rodda JC met 1-0 verslagen. En dat is een prima resultaat na de verrassende overwinning van vorige week op PSV. Toch was trainer Jan Wouters na afloop niet helemaal tevreden. Uiteindelijk kijk je uh, natuurlijk naar de punten, maar zoals nu, uh, zo'n wedstrijd, dan uh, heb ik toch een meet, beetje moeite met blijheid omdat om, om we uh, uh, de dingen die we uh, de afgelopen twee wedstrijden uh, die wel fantastisch liepen uh, bij Vlagen, ja, die zijn er nou niet. en uh, morgen, morgen uh, als ik de stand zie, dan, dan zijn we wel weer blij met de punten, want die neem je dan mee. zo is het wel. maar ja, ik vond het het voetballend het positiespel wel een beetje was niet goed vandaag. we hebben de wedstrijd tegen Ajax van aansluitende woensdag dan misschien ook als een schaduw vooruit, want ja daar wordt natuurlijk enorm over gepraat. De, de, speelt het al mee in een wedstrijd zoals die vanavond wordt gespeeld? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat, dat moet ook niet zo zijn, want uh, Ajax is een bekerwedstrijd. een hele andere competitie. De, en, uh, de competitie is op dit moment uh, het belangrijkste voor ons uh, om de punten te halen. En, en uh, nu gaan we, gaan we kijken naar Ajax. En, uh, niet daarvoor, maar die vraag, is me al, die vraag werd meteen gesteld naar de wedstrijd tegen, tegen PSV... Um, het werd me maandag gevraagd over Ajax. Uh, voor de wedstrijd werd het me gevraagd. Dus wij zijn daar niet zomaar bezig. Maar het, het komt meer van jullie af of wij al met de wedstrijd van Ajax bezig zijn. En dat is niet zo. Je hebt nu elf punten uit zes wedstrijden. Vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Waar gaat het heen? Ja, hier is dan woensdag. Uh, nu is wel Ajax <laughs> de belangrijkste. En na Ajax gaan we weer uh, naar die wedstrijd erop kijken. En uh, we kijken van wedstrijd naar wedstrijd... Uh, we proberen met een hele jonge groep uh, uh, alleen maar verder door te groeien. Ja, en hopelijk... Uh, uh... Kunnen we, of ik denk zeker dat we verder doorgroeien, maar er zal ook nog een mindere wedstrijd uh, tussen zitten. En die je dan ook verliest. En uh, vandaag ben je toevallig de gelukkigste. Jan Wouters, de coach van FC Utrecht, was dat in gesprek met verslaggever Jeroen Gruter. En wat wordt er vanavond nog gespeeld? Pex Wolle neemt het op tegen Groningen. RKC speelt in Walwijk tegen VVV. Vitesse neemt het op tegen Heracles. En NEC speelt tegen Willem II. Ascona, Kadet, Astra. Het zijn begrippen op de Nederlandse en Duitse wegen... van een bedrijf dat vandaag 150 jaar bestaat. Maar is er ook een feestje bij Opel? Afsluitingen wat betreft de verkeersinformatie. Eindhoven, Den Bosch, Eckersweil en Vught. Daartussen is de weg dicht. De A13, Den Haag, Rotterdam, Delft-Zuid en Kleinpolderplein. Daartussen is de weg dicht. De A28, Utrecht, Zwolle naar Maren. Rond het knooppunt Hoevenlaak is de weg afgesloten. En de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam tussen oud en in het Vaanplein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wit-Rusland gaat morgen naar de stembus. De Wit-Russen kiezen dan een nieuw parlement. Al doet de oppositie niet mee bij deze verkiezingen... ...want volgens hen valt er toch niets te kiezen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, oppositie doet uh, dus niet mee. Waar gaat het dan morgen nog om? Uh, nou, een, een deel van de oppositie doet wel mee. Er is sprake van, oh, van, van, van de een, scheuring, een scheuring in, uh, in de oppositie. Maar een aantal belangrijke oppositiepartij hebben gezet dat ze een... Uh, een ...boycott hebben ingesteld als ze hun kandidaten terugtrekken. Maar waar het om gaat, ja, het gaat eigenlijk niet om zo heel erg veel. Uh, zoals bekend in wit uh, Rusland is het president Alexander Lukashenko... ...die uitmaakt wat er gebeurt in het parlement. Dat is er eigenlijk voor om uh, ja, besluiten van de president uh, goed te keuren. Het heeft verder niet zo heel veel in de melk te brokken... ...en de oppositie heeft daarin al helemaal niets te zeggen. Die is helemaal gemargin gemarginaliseerd uh, in dit Rusland. Ja, ze zijn gemarginaliseerd gewoon doordat ze... ...ja, waardoor eigenlijk? Nou, door, door jarenlange uh, uh, onderdrukking in feite. Lukashenko is al aan de macht sinds 1994. En sindsdien heeft hij stelselmatig uh, de oppositie uh, uh, ja, onderdrukt aan de kant gezet. En de laatste keer dat we dat hebben gezien was in 2010, in december uh, bij de presidentsverkiezingen. Toen heeft de oppositie geprobeerd een hele grote mensenmassa op de been te brengen. Dat is ook gelukt, maar die is toen uh, met haar hand uit elkaar geslagen. Er zijn toen heel veel uh, leden van de oppositie, prominente leden ook, uh, presidentskandidaten, oud-presidentskandidaten zijn in de gevangenis beland. Een van hen, uh, Nikolaj Stadkevich, zit nog steeds tot op de dag van vandaag vast, uh, samen met nog vijftien uh, andere mensen die worden aangetuid door de oppositie als politieke gevangenen. En die omstandigheid is ook een van de redenen uh, voor die boycott. Men zegt dat onder deze omstandigheden ja, het eigenlijk geen zin heeft om deel te nemen aan dit soort verkiezingen. Ja, en hoe is de aanloop naar deze verkiezingen eigenlijk verder verlopen? Nou, heel, heel, uh, ja, voor wit, wit, wit rusland eigenlijk heel typisch. Uh, dus de oppositie, oppositiekandidaten, velen zijn niet geregistreerd, maar die wel geregistreerd zijn, ja, die hebben wel gelegenheid om uh, gebruik te maken van cent op televisie uh, en uh, om, om uh, bijvoorbeeld kiezers uh, te ontmoeten. Nou, Dat zijn we ook de primaire redenen voor uh, die oppositiepartijen om deel te nemen. Het is voor hen de enige mogelijkheid eigenlijk om, om zich te profileren, om contact te zoeken uh, zonder te worden uh, uh, aangepakt door de, de geheime dienst uh, met, met hun, uh, hun achterban. Um, maar verder, ja, wat we ik gezien, is afgelopen week bijvoorbeeld dat, dat er uh, bij een bijeenkomst van een oppositiegroep dat er arrestaties zijn uh, gepleegd, ook uh, journalisten, ook buitenlandse journalisten zijn uh, met uh, grof geweld opgepakt, uh, later dan weer losgelaten. Maar het, het is een, een, gewoon een voortdurende trepercampagne die je ziet en dat zie je eigenlijk in al die campagnes de afgelopen, wat uh, is het 18 jaar uh, waarbij de oppositie uh, actief was, dat ze voortdurend uh, op de huid worden gezeten door de politie en ja. geheime dienst. Ja, precies. En de uitslag staat al vast. Maar toch gaan ze morgen naar de stembus. Geert, dank wel. Geert groot koerkamp was dat. Ja. I begin to understand Everything about you Tells me I'm your man I live my life We kennen het natuurlijk allemaal. Roy Orbison, you got it. Het bijzonder aan dit uh, nummer is eigenlijk wel dat hij maar één keer in zijn leven live heeft gezongen. En dat was drie weken voor zijn dood in Antwerpen. You got it, Roy Orbison. We gaan praten over Opel, want wie is er in Nederland niet groot mee geworden? Van Record naar Ascona, naar Cadet naar Astra. Geen middenklasse gezin die de afgelopen decennia niet in een Opel rondreed. En vandaag bestaat het merk precies 150 jaar. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, rijd je zelf ook in een Opel? Nee. Hoezo? Ik wil er niet in een Opel rijden. <laughs> Geen goede auto meer? Nou ja, je kunt maar in één auto rijden, dus ik ga, de, daar ga ik verder niet over. Maar eh, bovendien heb ik die van de NOS gekregen. Oké, okay, nee, dat is het uh, wat anders. Moet je met iemand anders over gaan praten. Ja, nou, niet, niet zo knorrig. Ja. Wouter, we gaan het hebben over 150 jaar Opel. Is dat de reden voor een feestje? Uh, er is feest vandaag in de Opelfabrieken in Rüsselsheim. Het is een soort open dag, iedereen mag komen. Je kan daar de oude modellen zien, de nieuwe modellen. Uh, er is muziek en toespraken, dus een dolle boel. Maar toch in een hele moeilijke periode voor Opel. Dus er hangt een soort donkere wolk boven dat feest. Uh, er wordt zelfs een nieuw type gepresenteerd, de Opel Adam. Genoemd naar de man die het bedrijf al dat 50 jaar geleden heeft opgericht. Adam, Opel. Maar iedereen weet dat het zo slecht gaat dat er... Misschien dit jaar nog, misschien de komende jaren... fabrieken in Duitsland dicht moeten heel veel arbeidsplaatsen op de tocht staan. Daar zullen ze vandaag niks over zeggen... maar het hangt allemaal als een soort donkere wolk boven het feest. Ja, een, een nieuwe auto, zou dat Opel kunnen redden? Um, dat is mij de vraag. De, de meeste die zijn toch bang dat Opel het niet gaat redden op de lange duur. Um, Opel heeft eigenlijk, zeggen veel mensen, geen goede modellen... om. Aan te kunnen. Misschien is dat wel de reden dat ik ook geen uh, Opel heb. Omdat je in de meeste segmenten altijd iets anders kunt kopen. Het yeah. gezegd, heb je bijna nooit een reden om voor Opel te kiezen. Want als je iets goedkoops zoekt, daar zijn andere merken beter in. Iets luxe of interessant design, dan kun je ook ergens anders heen. Iets sportiefs. En het belangrijkste probleem van Opel is dat ze nog steeds onder de plak zitten... van het Amerikaanse moederbedrijf General Motors. Die wilden het eerst misschien verkopen, toen weer niet. Maar ze hebben de wereld nog steeds ingedeeld in werelddelen. En Opel mag alleen in Europa verkopen. Dus leidt veel meer onder die eurocrisis dan de grote andere Duitse merken. Want die kunnen nog verkopen in Amerika en Azië. Dat kan Opel allemaal niet. Ja, en Roeselheim, dat is natuurlijk van oudsher verbonden met Opel. Jij loopt daar een paar dagen rond. Je hebt een reportage gemaakt. Dat gaan we vanavond allemaal op televisie zien. He hebben ze daar een beetje een feeststemming? Er mensen het zo'n feest. Uh, als je daar ze vraagt, dan is niemand er echt heel erg tegen. Maar de stemming is er gewoon niet goed in. Ze weten dat er zoveel arbeidsplaatsen op de tocht staan. Dat de hele toekomst onzeker is voor Opel. Uh, je merkt dan alles dat die stad helemaal om de fabriek heen gebouwd is. Letterlijk, er wonen 60.000 inwoners. In goede tijden heeft Opel zoveel belasting betaald... dat ze er een zwembad, een theater en een veel te groot gemeentehuis hebben gebouwd. Maar van bijna alles dat nu de helft leeg, Het bladert af. Dus je wordt er ook niet vrolijk van van die stad. Nee. En de 200 jarig jubileum, denken ze daar überhaupt aan? Nou, de kans lijkt me klein dat Opel dat gaat halen als zelfstandig merk. Want de oplossing voor die crisis ligt eigenlijk nooit in, in doorgaan... maar ligt meestal in of samengaan met een ander merk... of het toch laten kopen door bijvoorbeeld een Japans of een Koreaans bedrijf... die hier dan hun Europese filiaal van kunnen maken. Uh, bij General Motors blijven ze, kan ook... maar die zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in Opel vanwege de technologie... en het onderzoek wat ze hier doen. Dan Zo zou je dat hier in Russelsheim open kunnen houden. Eén goede fabriek in Duitsland openhouden waar ze Amerikaanse auto's bouwen. En de andere twee dichtgaan ze dus in al die scenario's blijft er eigenlijk geen ruimte over voor een zelfstandig merk Opel in de toekomst. Nee, maar vandaag wel een feestje, 150 jaar. Dankjewel Wouter. En vandaag natuurlijk veel meer autonieuws hier op deze zender op Radio 1 bij De Tros. De Tros Auto's, NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Ja, en in de ochtendbladen veel aandacht voor Haren. Uh, Dagblad Trouw kopt waar is het feest? Niet in Haren. En Haren loopt uit de hand, lees op de voorpagina van De Telegraaf. Volgens de krant verdedigden sommige bewoners hun bezit met hockeysticks. Dagblad Trouw heeft een geruststellend bericht voor de ouders van de 16-jarige Merte, waar het allemaal begon. Gemeente Haren laat weten dat het ondenkbaar is dat die de rekening krijgt van de schade die is veroorzaakt. Het Algemeen Dagblad laat een van de jongeren aan het woord die naar Haren is gekomen. De 20-jarige Robin uit Groningen vindt het bizar dat Facebook zoiets kan veroorzaken. Dit is uniek en daarom komen we kijken. RTV Noord meldt op internet dat de website van de regionale omroep... enige tijd overbelast is geweest door de situatie in Haren. Komt onder meer doordat Haren op Twitter bij de meest besproken onderwerpen hoorde. En dat niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. En op Twitter wordt nog steeds veel geschreven over de onrust in het noorden. Van de tien meest voorkomende onderwerpen, hashtags, gaan er in Nederland nog steeds zes over haren. In wat voor land leven we toch? verzucht Henny van Hulst. In het David is een stuk positiever. En was er kennelijk bij. Zo. En nu slapen. Haren was top. Leuke afterparty. En ook nog eens een flatscreen gewonnen. Best party ever. Dat twitterde David. Advocaat Bram Moskowitsch bijt van zich af in De Telegraaf. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten... heeft volgens Moskowitsch karaktermoord gepleegd... door een beroepsverbod te eisen. Dat staat allemaal in een exclusief interview in De Telegraaf. Hoewel, exclusief. In het Algemeen Dagblad krijgt de advocaat ook twee pagina's... om zijn gal te spuwen. In het AD verder een verhaal over kostbare minuten... die verloren gaan bij het blussen van branden. Volgens de krant komt dat doordat de beroepsbrand... weer vrijwillige collega's klussen moet gunnen. Als de beroepsbrand weer altijd als eerste bij een brand is... zouden de vrijwilligers gedemotiveerd raken. Vakbond Avocabo FNV is er niet over te spreken. De Volksrand waagt zich met het oog op de formatie... alvast aan een toekomstvoorspelling en verdeelt de ministersposten. In het nieuwe kabinet Rutte wordt VVD-onderhandelaar Stef Blok... minister van Infrastructuur en Milieu. Oud-minister Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... is de nieuwe minister van Financiën. En de vvd Edith Schipper, Henk Kamp en Fred Teven... zien we ook weer terug in het nieuwe kabinet. En nog wat PvdA's om af te sluiten. De Volkskrant verwacht namelijk ook posten voor Jetta Kleinsma... Paul de Pla en Jeroen Dijsselbloem. Nederlands Dagblad heeft een interview met oud-minister André Rauvoet Die doet een oproep aan de onderhandelaars van de PvdA en de VVD. Hij wil dat de marktwerking in de zorg behouden blijft... en dat de onderhandelaars dus niet de weg bewandelen... die de PvdA in het verkiezingsprogramma wil. Over zorg gesproken, trouw heeft ook een reportage over de zorg in Zweden. En de Zweedse regering wil volgens de krant... een verbod op het kopen van seks voor gehandicapte patiënten. Reden is dat Deens zorgpersoneel net zo makkelijk een prostituee bestelt als een pizza. En dat past niet in het beleid om prostitutie op alle fronten te bestrijden. En dan nog even snel de website van de New York Daily News. Daar staat namelijk een enorme foto van de tijger Amur... uit de Bronx Zoo in New York. Die tijger, die deed iets wat je liever niet aan denkt. Even kijken in de vroege vogelsgereedschapskist. Deze zaag. En hier heb ik nog een hamer. En een setje bijtels. Allemaal niet meer nodig, dus die kunnen wel weg. Maar...